Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Omicron variant is nu ook in Nederland vastgesteld. De nieuwe versie van het coronavirus is gevonden bij mensen die vrijdag met het vliegtuig aankwamen vanuit Zuid-Afrika. 61 mensen die op zo'n vlucht zaten testen positief op corona. Inmiddels is bij 13 van de 61 geteste mensen is vast komen te staan dat het gaat over de omikronvariant. Al dus minister De Jonge. Hij maakt zich zorgen om die nieuwe Omicron- variant. Omdat die veel besmettelijker lijkt te zijn dan alle coronavarianten die tot nu toe rondgingen. De Jonge zei ook dat we vooral nog veel niet weten of je er zieker of juist minder ziek van wordt bijvoorbeeld. En of de coronavaccins nog wel effectief zijn bij deze nieuwe variant. Intussen duikt de Omicron-variant van corona op steeds meer plekken op. In de landen om ons heen, zoals België en Duitsland, zijn al meerdere gevallen vastgesteld. Ook in Engeland en Italië zijn er al mensen positief op getest. In Australië nog niet, maar de premier daar zegt dat ze overal rekening mee houden. This, this clearly demonstrates. Dat uh, de pandemie niet over is. Uh, we moeten leren om het virus te leren. En ook om de verschillende strains van het virus die naar ons komen. Het beste dat we kunnen doen, zegt hij, is vaccineren en bo boostershots uitdelen. In Utrecht zijn een paar mensen gewond geraakt terwijl ze in een stadsbus zaten. De chauffeur werd waarschijnlijk onwel, waarna de bus van de weg schoot en een heuveltje opreed. In die bus ontstond paniek, passagiers sloegen ruiten in. Vier mensen raakten gewond, hun verwondingen vallen mee. En over een uurtje gaat de avond-lockdown in. Niet-essentiële winkels moeten dicht. Net als restaurants, bioscopen en theaters. Morgen gaat nog een nieuwe regel in. Dan moeten alle kinderen vanaf groep 6 een mondkapje dragen als ze op school door de gang lopen. Daar hebben niet alle kinderen zin in. Stom. wordt heel benauwd en daar heb ik geen zin in. Ja, shit. <laughs> het is gewoon niet fijn een mondkapje op. Wel vervelend, maar ik snap het ook wel. Want op school zijn wel de meeste coronabesmettingen. Het weer, trekken buien over, wat hagel, natte sneeuw kan eruit vallen bij een graadje of 5. Komende nacht opklaringen, dan kan het licht vriezen. Morgen, ook periode met zon, maar ook weer kans op winterse buien. Dan wordt het een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zandvoort op zondag bij CFM. door uh, German Jackson en uh, uiteraard Pia Sadorah en When the to fall. Is het al kwart voor vijf, uh, Albert-Jan? Nee, nog niet. Nee, wanneer nee. is het kwart voor vijf? De spanning stijgt. <laughs> Wat gebeurt er om kwart voor vijf? Nou, het gedicht van de dag. Gisteren hadden we het slechtste gedicht van het jaar. Ja, die was heel slecht. Die, had, die was goed slecht, hè? Goed slecht, ja. ja die was goed slecht. Maar uh, we zijn nu heel actueel met het gedicht van de dag. Want de titel van uh, het gedicht van de dag is... Het is kwart voor vijf. Kijk, dat bedoel ik. Hè? Het en, gedicht, ik ben heel benieuwd en, wat en, dat gaat brengen. En een goed luisteraar heeft maar één biertje nodig, toch? Ja, dat dus lijkt me de, <laughs> Goed. Uh, gedicht, van de, nou, gedicht van de dag, kwart voor vijf. De passende titel is Het is kwart voor vijf. Uh, wat hebben we nog meer? Uiteraard hebben we over een uh, tweetal uh, uh, platen weer Pits Report. En we beginnen met een uh, heel snel bericht, want we kregen zojuist uh, een update over het feit dat de oprichter van de Formule 1 Williams team uh, is overleden. En dan hebben we het over Sir Frank Williams. Daarover over een tweetal platen meer. Uh, we hebben, uiteraard hebben we het ook over de kaartenverkoop... voor de Formule 1 voor volgend jaar. En uh, we kijken even uh, vooruit naar de twee resterende Grand Prix die ons nog te wachten staan. Half vijf, het dier van de dag. Uh, van de week kan ik wel zeggen, uh, om half vijf. En die luistert daarnaar Manus. We hadden eerst uh, gisteren een andere uitgekozen morgens. Want die, stond, die was ook nog net binnengekomen. Maar toen keken we weer. Toen was hij alweer uh... vertrokken. Wel positief. Dat, wat dat betreft uh, zit, de omloopsnelheid is vrij hoog. En dan hopen we ook dat Manus... Want die zit nu in zijn eentje... De, de, uh, uh, wat betreft de honden in het dierenthuis. Dus hopen dat Manus ook nog voor de kerst... Een dak boven zijn hoofd gaat vinden. Goed, dus Pit Report. Uh, half vijf dier van de week en het gedicht van de dag. Het is kwart voor vijf. Past van de titel. En we hebben natuurlijk nog de voetbal-eredivisie voor u. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat doe je via zfm-live.nl. kan je luisteren, Albert-Jan. En ook nog kijken in de studio aan de Tolweg. Tina, wij zijn er tot aan vijf uh, uur. En uh, straks is het uh, kwart voor vijf. En dan krijg je het gedicht van de dag... Het is, uh, is het al kwart voor vijf. Ja. Dat uh, ga je in het derde uur allemaal meemaken. Lekker blijven luisteren. Crash is hier. Uit de beginperiode van dit radiostation CFM hoorde je de single van Crush and the House Arrest. We gaan ze dadelijk Pip reporten met inderdaad treurig nieuws aan het begin. Maar eerst deze, ja. Speciaal even voor heer Vos tegenover mij. Eros Ramazzotti, helemaal live. Sotie live in uh, Terra Promessa. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Het is uh, kwart over vier geweest, uh, tijd voor uh, de Pit Reports. Maar uh, ja, die beginnen we inderdaad met een uh, triest bericht wat net binnenkwam. Oprichter van Formule 1 team Williams overleden. Sir Frank Williams, oprichter van het Formule 1 team van Williams, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. Williams, die in 1986 in een rolstoel belandde vanwege een autoongeluk, werd afgelopen vrijdag naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de voormalige autocoureur uit Groot-Brittannië, omgeven door zijn dierbaren. Het team dat de naam van Williams draagt, debuteerde in 1977 in de Formule 1. Williams veroverde negen wereldtitels bij de constructeurs en leverde zeven keer de individuele wereldkampioen. De Canadees Jacques Villeneuve was in 1997 de laatste. Frank Williams droeg in 2012 de dagelijkse leiding over uh, de renstal over aan zijn dochter Claire. Afgelopen jaar nam ook, nam ook zij afscheid van het team... dat door geldgebrek op zoek moest naar financiers... en in handen kwam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Doralton Capital. Stefano uh, Domanciali, CEO van de formule One Group, laat weten... Vanmorgen belde Claire Williams op uh, om het verdrietige nieuws over haar geliefde vader mede te delen. Hij was echt een gigant in onze sport, overwon de lastigste uitdagingen in het leven en vocht elke dag op en naast de baan. We verliezen een zeer gerespecteerde uh, lid van onze Formule 1 familie. Zijn ongelofelijke prestaties en persoonlijkheid zullen enorm worden gemist, maar zullen voor altijd in onze sport staan gegriefd. Mijn gedachten zijn bij de Williams-familie en hun vrienden in deze moeilijke tijd. Tweeënhalf jaar geleden reed Lewis Hamilton uh, zijn landgenoot nog rond op het circuit van Silverstone. Goed, gaan we door naar uh, de Grand Prix van uh, Zandvoort. De kaarten voor de Grand Prix van Zandvoort voor volgend jaar zijn al uitverkocht. Het gaat uh, hierbij om de kaarten voor de kwalificatie op de zaterdag en de race op zondag. We zijn meerdere keren overvraagd... al dus woordvoerder Simon Keizer. Max Verstappen uh, zal in het weekend... van 2, 3 en 4 september... Uh, 2022 weer gaan strijden... om de grote prijs van Nederland... op het circuit van Zandvoort. Dat zal, dus, uh, gaan, dat zal hij dus gaan doen... Uh, voor overvolle tribunes. Volgens de organisatie... van het Duitse Grand Prix... was er erg veel vraag naar de kaarten... vanuit binnen- en buitenland. En vanaf 1 november... konden de kaarten aangevraagd worden... Fans die kaarten wilden voor de Grand Prix konden zich inschrijven en maximaal zes tickets aanvragen. Via een loting wordt bepaald wie de aangevraagde kaarten krijgt. Op 6 december krijgen de Formule 1 fans te horen of ze een ticket hebben bemachtigd. De kaarten voor de staanplaatsen zijn dit jaar, nog, zijn dit jaar niet verkocht. Die zijn gegeven aan de fans die vorig jaar al kaarten voor de staanplaatsen hadden. Vanwege de coronamaatregelen mochten die plekken afgelopen editie niet gevuld worden. En daarom zijn die kaarten naar volgend jaar doorgeschoven. In totaal kunnen 105.000 fans het raceweekend bezoeken. Hoeveel aanvragen er binnen zijn gekomen kan de organisatie van het Dutch Grand Prix niet zeggen. We zijn wel meerdere malen overvraagd, wederom onze woordvoerder Simon Keizer. Voor het programma op de vrijdag zijn nog wel kaarten beschikken beschikbaar En daarover volgt later meer in formatie. Met nog uh, twee uh, uh, Grand Prix uh, te gaan... heeft Lewis Hamilton uh, van zich doen spreken... over de manier waarop hij denkt uh, het seizoen te beëindigen. Lewis Hamilton wil herinnerd worden als een eerlijke en fatsoenlijke coureur... die zijn wereldtitels heeft veroverd door snelheid, hard werken en vastberadenheid. Dat zei de Brit in een interview met diverse media... Het betekent dat hij in zijn tweestrijd met het doorgaans wat agressievere rijdende Max Verstappen... meer dan ooit op zijn hoede zal zijn. Je moet kosten wat kost een aanrijding vermijden, ook al moet je dan zo soms buiten de baan. Als je koppig bent en voet bij stuk houdt, dan crash je al dus de 36-jarige coureur van Mercedes... die met Verstappen vocht, uh, vecht om de wereldtitel van de Formule 1. Zoals gezegd, met nog twee races te gaan, heeft de Nederlander een krappe voorsprong van 8 punten... Ik denk dat ik in de meeste gevallen heel netjes ben geweest... zegt hij over zijn duels met Verstappen. Tot twee keer toe kwamen de coureurs echt met elkaar in botsing... op Silverstone en Monza. In vele andere gevallen koos Hamilton naar eigen zeggen ervoor in te houden... omdat Verstappen hem anders van de baan had gereden. Je moet soms de slimste zijn en het kost je dan punten. Maar dat is, dat is dan maar zo. Ik voel me niet te groot om soms mijn verlies te nemen. Ik vecht dan een andere keer wel weer terug...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 Horner deed voor de race enkele stevige uitspraken over de FIA... die naar aanleiding van de penalty voor Verstappen. Zo noemde hij de lokale marshal die zijn gele vlag omhoog gooide, Mala Fide. Het circuit van Catalunya en Barcelona blijft uh, de komende jaren het decor voor de Spaanse Grand Prix. De lokale organisatie en de Formule 1-leiding hebben een huidige contract verlengd tot en met 2026. Nog even een kijkje naar de stand. Zoals gezegd, Max Verstappen met 351,5 punt aan de leiding. Gevolgd door Lewis Hamilton met 343,5. Op een derde plek vinden we Valtteri Bottas terug met 203. En op vier Sergio Perez met 190 punten. En uh, wat de constructeurstitel betreft... Mercedes gaat daar aan de leiding met 546,5 punt. Op de voet gevolgd door Red Bull 541,5. Dus er zijn nog genoeg punten te verdelen in de komende twee races... En de race uh, van in, uh, in Saoedi-Arabië begint op zondag 5 december op pakjesavond om half zeven. Hopelijk ook voor max een pakjesavond. Tot zover. Dat zou heel mooi zijn. En uh, welk team gaat een uh, raketmotor uh, inzetten, Albert-Jan? Heb jij een idee? Wordt het uh, Red Bull of wordt het uh, Mercedes? Of allebei niet of allebei wel? Dat kan. Nou ja, nou ja goed, die, die discussies die, die, die, die lopen dus nu allemaal. Ik bedoel... Wat is uh, verstandig, hè? Wat, dus. is, wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Ja, ik denk dat Mercedes er alles, maar dan ook alles aan zal doen om uh, max voor te blijven. In het zuiden van het land staan uh, langs de uh, snelweg, ook voor uh, Cor, allemaal borden met uh, 100 is de max. En nou heeft een uh, grapjas heeft, uh, daaronder met uh, hele mooie plakletters uh, verstappen uh, geplakt. En het, uh, dat bord, ik heb het gezien, het uh, staat in de Stentor. Uh, en uh, dat is zo professioneel gedaan. Dus ze zijn op zoek naar degene die die letters eronder heeft geplakt. Want het, uh, ja, het ziet er echt als een uh, echt uh, verkeersbord uit. 100 is de max uh, verstappen. Ja, als je 100 gaat rijden, dan wint uh, Lewis uh, sowieso. Dus uh, ja. uh, max mag uh, wat mij betreft iets harder dan 100 gaan. Maar mocht iemand dat bord gemaakt hebben zo op deze manier... ...meld je even bij de Stentor. Ze zijn op zoek naar jou, want dat bord ziet er wel heel professioneel uit. 100 is de max. We stappen. Late. Yeah, there's no hope for a hungry child whose joker is why?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 Oh En it doesn't have to be this way. Zometeen het uh, Dier van de week. En uh, deze week is het uh, Maren het uh, dier van de week. Maar eerst nog eventjes uh, deze. Ja, we zijn toch into de live uh, muziek hè, met Erosnet. Dus uh, ja, dan kunnen we deze live versie ook nog wel even gaan draaien. Gisteren hadden we een kijk omhoog van Nick en Simon. En vandaag uh, die andere grote hit van ze. Hier zijn ze weer met Pak maar Mijn Hond.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 En dat verloren en je voelt je niet zo fijn, weten dat je extra goed moet zijn, Wil de alles wat beter zijn, maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Dat er wie je naast de mensen dood, je vertellen hoe het moet. Kom help, kan ja. niets zonder help. En Simon, hoor je, en pak maar mijn hand. Het is uh, half vijf geweest. Het uh, dier staat alweer te kwispelen. Hij wil het over uh, Maren. Manis. Uh, Manis. En, Manen. Manis is een uh, onherleidbare dame van zes jaar oud. Mijn baas kon mij wegens gezondheidsproblemen niet meer de beweging geven die ik nodig heb. Naar mensen ben ik afwachtend, maar met mijn vaste verzorgers ben ik inmiddels vertrouwd en blij.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 Deze single van de Doobie Brothers en de Long Train Running. We gaan nog even kijken naar de eindstand van de wedstrijden uit de eredivisie van vandaag. Die tot nu toe gespeeld zijn, Albert-Jan. Dus we beginnen met de allereerste: dat was Sparta Rotterdam Ajax, eindstand 0-1. Twee wedstrijden om half drie gestart. FC Twente nam het op tegen Feyenoord. Daar is het 0-0 gebleven. En de derde wedstrijd die ook om half drie was begonnen... was FC Utrecht thuis tegen Heracles Almelo. Eindstand 1 tegen 0. Nou, zometeen gaat die beginnen. Ja, die andere topper, daar hebben we het over PSV. Die neemt het vandaag uit op tegen SC Herenveen. De wedstrijd dus om kwart voor vijf. En dan hebben we om acht uur nog Vitesse tegen AZ. Nou, zometeen om kwart voor vijf hebben wij het gedicht van de dag... Het is kwart voor vijf, maar eerst nog eventjes uh, twee platen. Waaronder deze van uh, Toontje Lager en net als in de film...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 Net als in de film, ik wil het. Zometeen om kwart voor vijf het mooie gedicht van de dag. Het is kwart voor vijf, dus we moeten opschieten. Want die moet natuurlijk wel precies om kwart voor vijf komen. Hè? Maar daarvoor nog eventjes een stukje live van de Procol Herm... Base it first, just go asleep. live uitvoering van uh, Herm en A Wider Shade of Pale. We moeten hem helaas uh, wegdraaien, want uh, het klokje voor mij zegt dat het kwart voor vijf is. En vandaag is het gedicht, het is kwart voor vijf. Ik zit nu nog in de kroeg in de Haltestraat. En ik bestel nu nog snel een drankje erbij. Kwam van bi kwam vanmiddag binnen, maar het werd steeds later. En nu nu is de tijd bijna gekomen. Mijn maatje zegt: Dit is de laatste man. Ik zeg: Oké, okay, oké, okay. het is echt voorbij. Nog eentje dan. Nog eentje. En dan moeten we naar huis. Nog eentje dan. Komende weken allemaal hetzelfde. Even naar de kroeg. En papa is drie weken op tijd thuis. Nog eentje dan. Nog eentje en dan moeten we naar huis. Ik zit nog net in de Haltestraat in de kroeg. Door de drank voel ik me nog steeds vrij. De klok, de klok slaat nu bijna vijf uur. Deze dag is wel heel erg snel voorbij. Mijn maatje al snel weg. De glas is leeg. Ik weet niet meer wat jij toen zei. Oh ja, nog eentje dan. Nog eentje. Nog eentje. Nog eentje. De komende weken elke dag hetzelfde. Maar even naar de kroeg. En papa drie weken lang op tijd thuis. Nog eentje dan. Daar ga ik al. Daar ga ik al. Komende weken hetzelfde verhaal. Even naar de kroeg. En papa is weer op tijd thuis. Nog eentje dan. Nog eentje dan. En dan moet ik echt naar huis. De laatste. Het is nu tien voor vijf. En om vijf uur, ja. Dan moet ik echt weg. Weg. De komende weken zal het zo gaan. Om kwart voor vijf. Nog eentje dan. Van het water...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 Ik nog steeds in die kroeg aan het water Door de drank voel ik me vrij De ochtendzon is opgekomen Deze nacht is nu echt wel voorbij Mijn maatje weer, de vles is leeg Weet niets meer van wat jij toen zei Nog eentje dan, nog eentje dan dan moet ik echt naar huis Nog eentje dan Nog eentje dan Nog eentje Ze wachten op me thuis Elke weekend dezelfde, Even naar die groen En papa is voorlopig nog niet thuis Nog eentje dan Ja nog eentje dan Ja, in sommige gevallen, Albert-Jan, kan je in het weekend alleen uh, naar de kroeg... en dan uh, nog uh, eentje nemen om uh, kwart voor vijf. Nou ja, vanwege de corona in uiteraard. Het kafe, Gaat dat zo in het café? ik me thuis. Laat me hier maar zitten. Want dit is mijn leven. Ja, dat maakt me blij. Eentje beek mijn vaste plek. Ja, daar hou ik zo van. Het gaatje met de kastelein, dat is fijn en gezellig. Het is een deel van mijn leven, om hier te mogen zijn. Want ik weet nog goed dat ik klein ben. met je zien wel een keer op tien, ze laat me lachen Ik geef een fooi aan de pianist en ik vraag hem om een leuke deur Ik geef een ritmoog aan een leuke meid en vraag haar wil je wat drinken Ik ben gewoon een vrije jongen Maar het beste van maar Het is natuurlijk wel triest dat het weer moet gebeuren. Maar het moet gebeuren. Dus uh, ja, tot, uh, tot vijf uur de horeca open. En uh, ja, eigenlijk alles hè, trouwens. Alleen uh, de essentiële winkels uh, mogen langer uh, open blijven. Dus uh, ja, ik denk, uh, ik kijk voor op het klokje. Het is uh, vijf minuten voor vijf uur, uh, Albert-Jan. Ja. Dat hij er uh, echt uh, aan gaat komen. Dat uh, allerlaatste rondje, want het is toch echt... De hoogste tijd geef me nog een laatste biertje. Voor je me de kroeg uitsmijt. Wou nog even afscheid nemen, dan is het ook de hoogste tijd.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 Het is even niet anders. Om vijf uur is het al de hoogste tijd, Albert-Jan. Ja. voor sommige cafés geldt ook dat ze inderdaad ja, vanwege de maatregelen... dat het gewoon geen zin heeft om door de week open te zijn. Dus dat ze alleen in het weekend geopend zijn voor, voor ons. En er zijn, zijn anderen ook die zijn door de week wel, wel geopend. Gelukkig, wel, gelukkig kijk er, wel. Kijk er even op de diverse Facebooks. Hoe, hoe je stamkroeg, restaurant of wat dan ook erop reageert. En wat voor alternatieven ze hebben. Nou, Rudy Karel uh, zong het uh, mooi ja, de hoogste mooi, tijd. Ja, mooie, mooie, mooie afscheid kon niet. Nee, zo is het. Afscheid nemen bestaat wel. Want uh, het is alweer <lacht> tijd, Albert uh, Dus uh, het zit er weer op. Zandvoort op zondag. Maar volgende week zijn we er gewoon weer op zaterdag. Zo is het met Zandvoort op zaterdag. We zeggen hele fijne uh, zondagavond. Maar ik bijna zaterdag ja. zeggen hoor je komen. Oh. Ja, ja, ja, ja. Hele fijne zondagavond en uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag, doei doei. Doei really doei.